Een krijgslied op de voormalige Rotterdamse schutterij. Daar komt de schutterij, met vaandels en met pluimen, ze lopen in de rij. Ze kauwen op de pruimen, wat zijn ze in hun zat, Die op nu ze krullen, ze lopen in de pas, als lieve zoete knullen. En daar komen de schutters, ze lopen zich lang, de mannetjes putters van Rotterdam. O, oh, wat een wat maken ze laag. Daar komt van de bitter, het bricht De generaal die grond, En geeft de vent een lijpie, die op de vlakte komt, Met een sigaar of pijpje, maar schutters zijn zo gaar, Ga ze niet koeieneren, ze stappen naar sigaar, In de loop van een En daar komen de schutters, ze lopen zich lang, de mannetjes mannetjesputters van Rotterdam, oh, O, wat een geschitter, wat maken ze leid, Dat komt van de witte het bezij. Een schutter is een klant, die niemand al kan boven, Durf jij, vraagt de sergeant, Hier zonder schoenen komen, dan antwoordt hij, beliefd, Sergeant, u is verkrompen. als ik geen schoenen heb, als ik trek op klompen. En daar komen de schutters, ze lopen zich lang, de walletjes spuiten, van Rotterdam. dan. hadden wat een wat vagen ze luid, daar komt van de bitter het licht met de Wanneer de generaal de troep gebied te zwijven, dan roept er een brutaal. Kijk jij maar naar je eigen, jij kan wat mij dan gaat. Wel naar de nu gelopen, als je zo'n toon als slaat, om het nooit jouw kaas meer kopen. En dan komen de te schutten, ze lopen zich laat, De mannetjes schutten, van Rotterdam. O, wat er gesitter, wat maken ze leuk. Daar komt Dat van de winter en het pleelt het maar. Maar.